De planeteneter, door Julien van Remoultre. Deel 6, de catastrofe. Als ik nu voor mezelf de balanthes opmaak van de afgelopen dagen... Dan kom ik tot de conclusie dat mijn onderzoek omtrent de gebeurtenissen die met de grote maanbeving van juni 2084 te maken hebben bepaald niet opschiet. Maar wat mij nou het meest dwars zit is het feit dat ik vooralsnog geen helder overzicht heb over de toestand. Telkens als ik probeer een samenvatting te maken, dan vallen alle gegevens uit elkaar en niet te hanteren fragmenten. En toch, ik weet dat elk fragment waardevol is. Met John Doorn... ...commandant aan boord van het ruimtelab, Beta 2, ben ik voorlopig nergens. Hij probeerde zelfs te ontsnappen uit het ziekenhuis en liep daarbij een behoorlijke shock op. Met Peter Lans hier, de tweede bemanningsdit van Beta 2, had ik nog maar één gesprek. Erika Blanker, de astrofysica van het ruimtelab... ...lijkt mij vooralsnog het meest waardevolle element van mijn standpunt uit dan. Maar op de meest onverwachte ogenblikken wordt ze zo gelemd door een onverklaarbare angst... Dat ik ertoe verplicht ben het initiatief aan haar over te laten. Drie mensen die enorme verschrikking hebben meegemaakt. De kroongetuigen van de grote maanweding. Werd de een vernietigd voor hun ogen? De helse landingspoging? Verdwaald en verloren in het oerwoud? Maar vooral de planeteneter, die voor hen een realiteit is. Ogenblik, dokter. Welke dag was het toen? De 29 juni 2084. Ja, en hoe laat? Dat weet ik niet. We werkten zo intens dat we er uren tijd bij vergaten. Maar ik weet in elk geval met zekerheid dat het 29 juni was. Ja. Omdat Nick Ponta, de commandant van Bette 1, die dag jarig was. Hij hm. vertelde het onszelf. Enkele minuten voor hij stierf. Beta, één wil een bericht zijn, hè, John? Ja, uh, ja, neem maar op. Mag ik even je pen, Erika? Alsjeblieft. Dank je. Zeg, we moeten wel zuinig omspringen met onze films, John. En heb je de lens van camera B vervangen? Die is naar de bliksem. Ik... Ik, ik heb er twee handen, begrijp je wel. Nou, dat zeg ik toch wel. Uh, welke datum is vandaag? Nick vraagt het. Het moet de 29e juni zijn. 29e, Erika, weet je het zeker? Beslist. Waarom moet Nick dat weten? We worden toch niet afgelost op 8 juli, dat is nog wel zeker. <laughs> hij zegt dat hij jarig is. Oh, wat enig. Nou, feliciteren maar. Zeg ik er een kusje van jou bij doen? Je doet maar, hoor. Ik zou... It The <gasps> Kun je nou zo nauwkeurig mogelijk vertellen wat er gebeurde? Ik weet het niet meer precies. Het was een zo verschrikkelijk gezicht, dokter. Apocalyptisch. Ja, dat was het. En dat gebeurde ook zo ijselijk snel. De zaakpool van de maan. paarste letterlijk open. De ruimte ging opeens vol stukken rots. Of zijn ze stijf van schrik keken we toe. Zagen jullie Bette één nog? Nee. Ik wist wel in welke richting hij zat. En toen... Toen zagen we alleen nog maar een witte lichtflits op die plaats. Het drong nog niet onmiddellijk tot ons deur wat die flits betekende. En toen... Toen zagen we opeens een donker lichaam. Dat de halve ruimte bedekte. Het flitste ons uit de richting van de maan voorbij. Het was ijzingwekkend. In een chaos van rotsblokken dook het de atmosfeer van de aarde binnen. De rotsblokken zwolten samen. Maar hij, hij niet. Alleen zijn vleugels. En, en we zagen toen hoe de oceaan openspatte en... Kalm, kalm, kalm, kalm, kalm. kalm, kalm. Neem maar rustig rustige tijd voor hm? Ja. Ja, het gaat weer wel weer. Jullie zagen dat lichaam, alle drie. Nou, we stonden bij hetzelfde uitkijkraam. Hoe lang het precies duurde, weet ik niet. Het leek eindeloos. Achter ons zagen we een kegel van stof en steenbrokken, die van de maan tot de aarde liep. Tom, John, laat me met rust, maar ik wil een pil. Ik, ik moet een pil hebben. De pillen zijn op, John. Jullie hebben ze gestolen. Dit is het bevel, ik moet die pillen hebben. Als jij je bed niet houdt, dan ting maar ik hem dicht. Dat is het duidelijk. Dat is martelij. Dat is martelij. Ik daag jullie voor de raad. Peter, ik niet. moet een pil hebben. Peter, niet doen. Zo. Wie heeft voorlopig zijn bekomst? Hij viel met zijn hoofd tegen het controlebord. Kan ik het helpen? Hij is me duidelijk verdoofd. Peter, Bet we moeten doen... hem helpen. Kom. Eh, oh, nog een doet wat aan rotzooi. Waar zit Peter in dan toch? Dat kunnen we zo meteen wel uitzoeken. Eerst moeten we John helpen. Peter, kom tot jezelf. We moeten. Het, het is een nachtmerrie. Hier, pak je hem bij zijn schouders. Ik zal zijn benen oplichten. Ja. Nou, op die bank. Ja. Oh. Zo. Wat er gebeurd is. Beta 1 is nog steeds niet te zien. Wij zijn vast en zeker uit onze baan gerukt, Erika. Peter. Ik heb een lichtflits gezien. Op de plaats waar Beta 1 zich bevond. Ja. Ja, dat is zo. Jij zag het ook. Dus denken wij hetzelfde? Ik vrees het. God. Maar We zijn daar niet zeker van, Erika. In die. in die chaos kan er van alles gebeurd zijn. Laten we nou niet onmiddellijk het ergste veronderstellen. Nee, de, de maan bestaat nog. Kun je hem zien? Ja, hier. In de hoek van het paneel. Wat een enorme stofkegel. Maar je ziet toch de ronding van het maanoppervlak? Het, het was alsof de Zuidpool explodeerde. Zag jij dat ook? Ik zag nog wat anders. Een reusachtige zwart ding. Dat de maan tevoorschijn schoot. Ik, ik zag het als in een flits. Nou moet jij eens goed luisteren, Erika. Het is gewoon niet mogelijk dat wij gezien hebben. Ja, maar toch... Ik, ik weet wat ik... je zult zeggen. Dat we het toch gezien hebben, maar niet. Tussen de maan en de aarde liggen wat 400.000 kilometer. Die kunnen niet zomaar overbrugd worden in enkele seconden tijd. Maar niet met de middelen die wij bezitten. Wat bedoel je daarmee? Dat ding, dat was er. En het brak uit de maan en dook naar de aarde toe. En wij kennen het niet. Wij weten niet over welke middelen het beschikt. Hoe, als ze maar in verbinding konden komen met de controle. Nou... Laten we het nogmaals proberen. Wat ga je gang? Nou. Doet u het? Er is in ieder geval nog wel stroom. Ja, wacht, wacht. Ik eh, schakel het afweerschild uit. We moeten zuinig omspringen met energie. Als wij straks door de stofkegel gaan, schakelen we opnieuw in. Mm -hmm. Hallo controle. Hallo controle. Dit is Beta 2. Dit is Beta 2. Kom in. Kom in. Over. Hallo, controle. Situatie ongewijzigd. We zullen het ontvangen open laten staan. Wie weet. En dadelijk duiken we in de schaduw van de aarde. Kijk goed uit naar Beta 1. In het donker zullen wij misschien beter het licht aan jij kunnen opmaken. Peter, ik moet voor alles onze nieuwe baan bepalen. Ik ben er zeker van dat. dat, oh, dat is. Is Jullie hebben geluisterd naar het zesde deel van de planeteneter, de Catastrofe, door Julien van Remoerteren. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkes. Erika Blanker, Marijke Merkens. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Weerman. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.